Zes uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Het aantal geregistreerde sterfgevallen in Nederland door het coronavirus... is de afgelopen dag toegenomen met 234, heeft het RIVM bekendgemaakt. Dat zijn er veel meer dan de afgelopen dagen... maar dat komt vooral doordat er op dinsdag nog veel sterfgevallen uit het weekend bijkomen. Er zijn vandaag bijna 300 opnamen bijgekomen. Er liggen 4.284 coronapatiënten in het ziekenhuis... Ongeveer een derde, 1424 patiënten, ligt op de intensive care. Daar zijn vandaag 15 nieuwe patiënten bijgekomen... en dat is opnieuw een afname van de stijging. Er liggen ook nog 37 Nederlanders op de intensive care in Duitsland. Ruim 3000 mensen zijn uit het ziekenhuis ontslagen of zijn overleden. De anti maatregelen kunnen pas worden versoepeld... als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dat adviseert het Outbreak Management Team van het RIVM aan het kabinet... Het besmettingsgetal, het aantal mensen dat door één patiënt wordt besmet... moet bijvoorbeeld geruime tijd kleiner zijn dan één. Verder kan het versoepelen van de maatregelen pas beginnen... als de zorg niet langer overvraagd is en de kans gekregen heeft zich te herstellen. En ook moet er voldoende testcapaciteit zijn. De EU-ministers van Financiën reserveren 250 miljard euro... voor de bestrijding van de coronacrisis uit de pot van het Europees stabilisatiemechanisme. Dat hebben bronnen tegen de NOS gezegd. Spanje en Italië zouden zo tientallen miljarden kunnen krijgen. Dat geld moet specifiek gebruikt worden voor met name de medische gevolgen van de coronacrisis. Als landen meer geld willen, dan gelden voorlopig de oude regels eerst bezuinigen en de begroting op orde brengen. Tot nu toe zijn met de door buitenlandse zaken georganiseerde repatriëringsvluchten zo'n 2500 mensen naar Nederland gebracht. Het gaat om 2000 Nederlanders en 500 andere EU-burgers, zegt minister Blok. De komende dagen worden nog eens 2500 mensen naar huis gevlogen. Het weer volop zon, vanavond en vannacht trekken soms hoge wolkenvelden over. Morgen opnieuw veel zon met in de middag een enkele stapelwolk bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Please ritme van de lente life, leave me